En het wel met het NOS-journaal.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 Daardoor in heel, heel, heel in hele moeilijke situaties zijn terechtgekomen, ja. uh, mensen van de straat. Uh, mensen bij, uh, die van vrienden of uit huizen waar de jungs opgestapeld zijn, uh, ja, daar vanuit hier naartoe Toekomen. vluchten komen, ja. gebracht worden. Ja. En uh, nou ja, het klinkt misschien niet als een hele aardige vraag, maar uh, horen is eigenlijk onderdeel van het concern van de hoop.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 of the Lord, and to may stand in His holy place. He who has clean hands and pure heart, who lifts not his soul or swears to an idol, he will receive blessings from God and vindication from God. He say. Mighty, mighty in battle the Lord strong and mighty the Lord.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 Okay. ja dat is natuurlijk een deel van de waarheid ja. hè? en een deel van het verhaal dus het natuurlijk ook een in een bepaalde mate een complex gebeuren want je hebt ook gewoon onze personele kosten ja en die gaan gewoon door natuurlijk die gaan gewoon door ja.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 Dan dat wordt geknikt. Ik heb hem niet paraat. Ik hou me het liefst niet met financiële zaken bezig. <laughs> Goed. Stichting Vrienden van de Hoop, Giro 38. 38, 38. En dan onder vermelding van HoorHop natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Uh, en voor jou is er ook een website? Ja, zeker. Het is ook een website. En natuurlijk ook via, via de website van de Hoop. Oké. Okay, en ja. daar, uh, daar hebben we een link naar de HoorHop. Oké. Okay. Ja. Goed. Helder. Nou zei jij net al van uh, dat jouw taak geestelijk is hier op HoorHop. Ja. Ook. Kun je wat vertellen over wat jij doet hier?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 Samen met mijn collega-coördinator uh, Rob Meijer. Hij coördineert puur sek, de zorg. He, de zorg uh, van de psycholoog, van de psychiater, ja. van de arts, uh -huh. van de handelgesprekken. Ja. En wat coördineer, coördineer jij dan precies? Ik coördineer verder het hele wonen en leven. Dus uh, het aansturen van de poortwachters die de orde bewaken... Uh, hier op het terrein, uh -huh. uh, s'avonds en in de weekend als wij er niet zijn...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 heb dat uitgesproken aan God? Dan zei hij: nou, nu geef ik mijn volledig aan u. En korte tijd of later vroegen ze mij om wat kerkwerk te gaan doen. Wat clubwerk te gaan geven. In, in de kerk. Want ik was al kerkelijk opgevoed. En toen ben ik weer gaan bidden. Toen heb ik tegen God gezegd: Van nou, als u dat wilt, moet u maar zorgen dat ik niet meer stotter. En uh, toen kreeg ik uh, de woorden in mijn, in mijn gedachten. Die Abraham kreeg: van Ga. En ik zal met je uh, zijn.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 Uh, ja, een beetje doorgerold eigenlijk. En uh, op een gegeven moment ben ik ook gezocht naar, naar een, een nieuwe roeping. Mm -hmm. Naar een nieuwe plek. En zo rolde ik in de overbrugging... Uh, in de over... deeltijdbaan, de overbrugging een project voor uh, uh, begeleidselstandig wonen in Apeldoorn. Wat nu ook onder mijn verantwoordelijkheid valt. Onder, eh, of onder de verantwoordelijkheid voor horen. Ja. En uh, zo rolde ik eigenlijk... Uh, met een structuurverandering hier uh, hoor heb binnen op een plek waar ik uh, als een vis in het water voel. Ja.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 uh, welkom. Dat kan via Giro 3838 38, 38 van Stichting Vrienden van de Hoop, onder vermelding van Hoorheb. Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.